Ach, er is niemand die aan de vrije tijdsbesteding van een heer denkt. Precies, mm -mm. u bent de aangewezen figuur om die deskundige op te zoeken. Ach. En samen met hem een plan te ontvouwen. Ik zal u niet langer ophouden, Dank. maar ik verwacht dat u iets doet. Als wij ons niet bezighouden met de vrije tijdsbesteding van eenvoudige lidien. Wie moet het dan doen? Ja. Denk er eens over na, Bobbel. De ernst van dit vraagstuk gaat boven uw theewater. GELS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 vier schijnt thee te zetten. Dat is erg onrustig als ik zo vrij mag zijn. De laatste schoten van Killer Kit heb ik niet goed kunnen volgen... en ik overweeg om me te beklagen. Ten slotte heb ik recht op gepaste ontspanning. En dit vergalt mijn genot. Heeft men eindelijk thee gezet? Goedenavond. Uh, ik ben mevrouw Zielknepper...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 Dat is een veelgevolgd medium waar juist de minder ontwikkelde graag naar kijken. Ja. Maar ieder ja. ander idee dat u mocht hebben is welkom. Denk er eens over. Ja. Ik reken op uw medewerking. Goedenavond. Goedenavond. Ik, ik bedoel... Uh, uh, <laughs> ik weet werkelijk niet... Uh... Goedenavond bedoel ik. Oh, bah, zo is er altijd wat...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 Vrije tijd is de tijd die er overblijft wanneer men zijn werk gedaan heeft en waarmee men geen raad weet. Als je begrijpt oh, wat ik bedoel. Ik begrijp u nu u zo bol praat. U bedoelt tijd. Dat is kilwerk en erg gevaarlijk. Maar u hebt zo'n groot tankeraam dat u het wel weten zult. Kijk, als u in die richting rijdt, komt u er vanzelf. Uh, uh, waar kom ik dan? Bij die.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 De hele plaats is verlaten. De Gérant is ziek al bed. Ik zal maar eens roepen. Ach wat, hier woont niemand meer. De hele stad is verlaten. Al lang uh, geleden... Hallo! Is er iemand? Hier zijn gasten! Wat, wat, wat, wat is dat? Houtworm. Deze zaak is al lang geleden verlaten. Ziet u het nu?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 Ik ga kennis met die heren maken. Nee, niet doen. Die lui zitten in een andere tijd dan de onze. Goedenavond. Nee. Uh, mijn naam is Bobbel. Oh. Echt gasten. Ze kijken op nog om. Het lijkt wel alsof ze op een televisiescherm zitten. Als je begrijpt wat ik bedoel.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 The prairie zone, where I lonesome roam. Where I go, thou kill and stiller. Ik ben Kit, ik ben Kit, the killer. Ja! Toch wel aardig.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 Oh, ik, ik ben beschoten. Ik voel het. Oh, help! Nee, wacht even. Dat schieten was niet echt, oh. lijkt me. We leven nog. Oh. Oh. Vlug in de auto. Is er iets achter ons, jonge vriend? Nee, oh. ja. alles is uitgestorven. Maar prettig vind ik het hier ook niet, hoor. Oh. Ik wilde dat ik alleen op reis gegaan was. Oh. Wat, wat, wat was dat? Was dat geen. Willem? Misschien wel. Ja.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 Ik zag u aankomen en ik dacht... misschien kan de reus bommel met zijn groot denkraam mij even helpen. Natuurlijk! Mijn levenmetertje staat stil. De glimmergruizels zijn vastgekoekt om middernacht. Dat is erg. Mijn levenmetertje? Ach, oh, oh, een zandloper. Een ding om de tijd te meten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, oh, alweer die ja. tijd...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 Koudheid, ja, ja. En, en waar zijn de deskundigen nu? Heb je ze meegenomen? Nee. Maar ze reden wel achter ons aan. Ik hoorde tenminste hoefslagen in de verte. En de, de wind gierde. En de hagel kletterde. En mijn horloge stond stil. En kweet al, zei hij, dat zijn levenmetertje vastgekoekt zat. Waardeloos. Je onderzoekingen zijn gebronnelbobbel. Nou, wacht uh... mij en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 het is een geheel nieuw gas. Hm. Het is niets en nergens aan gebonden. Hm. Het is kil, het is donker en het... Hm. Het heeft een vreemde invloed op de geest. Verdovend, zou ik willen zeggen...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 Dat is heel aardig. En zo goed gespeeld. Het is bijna echt. Ja, ja, zeer rustig even. Werkelijk. Ja. Zo, kijk nou toch. Net wat ik dacht. Net echt. Als ik me zo mag uitdrukken. Wat doet hij nu?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 Dat kan niet. Je bent die koeienjongen van gisteravond. Ik ben Kit, de killer. En dat is Bud. Ik word schot gehouden. Men wil mij kwaad doen met uw goedvinden. Ho, ho. Wij doen geen kwaad. Wij zijn de helden van het Wilde Westen. En wij doden alleen maar gespuis en moordenaars. Wij killen de tijd. Anders killt de tijd ons. Het gaat er maar om. Wie het vlugste schiet. Wij zijn de vlugste proppen-schietertrackers van het Westen. Oh, oh, ga, ga, ga weg. Ik, ik, ik heb geen de, de tijd. Ik bedoel, ik moet de, de vrije de tijd besteden. Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. Ik ben zover. Vooruit, Brat. Oké. Okay. Oh, oh. oh, oh.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 Het ruikt hier. Je probeert tijd te winnen. Nee, nee. Je hebt niet goed opgelet, mijn waarde. Ik probeer geen tijd te winnen. Ik win niets. Puur niets. Zero. En wat hier ruikt zijn de kwade dampen die daardoor worden opgewekt. <laughs> Zo. En wat is dit dan?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 Wat heb je nou aan dode tijd? Nou, dat zien ze dan maar weer. <laughs> dode tijd? Nee, dat kan niet goed zijn. Als je de tijd doodt, dood je het leven, zegt Kwetal. Er moet toch werkelijk wat gedaan worden? De politie moet ingrijpen, dat is mijn idee. Ik heb recht op bescherming van mijn tijd.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 Ik ben met een poëm bezig en uw platte vermaken storen mijn rachvijne gedachten. Goedenavond. Uh, goedenavond, Amis. Misschien kan ik thuis begrip vinden voor mijn zorgen. Het was een vreselijke dag. Zeer betreurenswaardig. Ja. U bent trouwens laat, als ik zo vrij mag zijn.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 Where I go, die warden kill and stiller. Ik ben kit, ik ben kit the KILLER! Yeah. Frappel, uw lied is stertend, en uw voordracht is volks, maar u hebt mij een idee gegeven van de eigentijdse problematiek. Ik ga uw vers transponeren tot een sonnet, Amisse. En ik verzoek u nu te verdwijnen. Ik heb geen tijd meer. Geen tijd meer? Wel, ik kan ik, ik niet doden wat er niet is. Dan ga ik maar.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 Die dingen moeten nodig gerepareerd worden. Maar de loodgieters en de timmerlieden hebben geen tijd. En wat hun vrije tijd betreft, die moeten ze op hun eigen manier doden. Ach, het wordt tijd dat ik er iets aan doe. Tompoes had gelijk. Maar ik zal hem bewijzen dat ik niet oud ben en dat ik wel durf. Ik vermoed dat Tompoes weer naar het zuiden is. Ik moet hem inhalen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 Wil kopen? Nee! Weg met die dingen! Laat ze stil zijn. Die trilling zal... Duwt de tijd, anders doodt hij ons. Houd hem gedekt. Ik heb hem op de korrel. Een ogenblikje. The dead start still how's it a lonesome kill? The clock Ik moet The clock still set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 En wammeswaggel. Ze zijn vernikst toen ik de klok heb stilgezet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat komt ervan wanneer men de tijd dood. Joost. Ik heb de tijd niet gedood, heer Olivier. Vandaag niet met uw welnemen. De keuken is aan kant en... Uh, ze nu... moeten ontdooien. De warmte van het fornuis en de geuren van de maaltijd... zullen hen wel weer spoedig tot zichzelf brengen. Dit komt dus van het tijddooden.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 heeft mijn kof verbrijzeld en zodoende 20 liter zero vrijgelaten. Ei, ei, het laboratorium is geëxplodeerd. Een wetenschappelijke ramp van de eerste orde. <lacht> Wat een lol gaat hè. Alles klapt in elkaar. <lacht> Zag je hoe de dokter schrok, toen Poes? <lacht> het is goed afgelopen.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 Zeg u zelf. Bommel met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie Catherine van Kampen. Editing Frans de Rond. Voor alle informatie en podcasting hoorspelbommel.nl.